Er keken gisteren 2,3 miljoen mensen naar. Het weer. Af en toe sneeuw, later ook in het zuiden van het land. In het noordoosten is het rond het vriespunt. In het zuiden eerst nog rond 5 graden, later ook daar temperaturen onder nul. Er staat een koude noordoostenwind. Morgen overal winters, met maximaal rond 0 graden. De kans op sneeuw blijft aanwezig. En later in de week meer zon, maar wel koud. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het noordoosten van het land is het plaatselijk glad... door bevriezing van natte weggedeelten en vooral sneeuwresten. Janine, als we nou aanstaande dinsdagavond... de uitzending van Vroege TV ook helemaal verknallen... door bijvoorbeeld geen, geen dieren te laten zien... dan hebben we misschien ook 2,3 miljoen... Ik denk, denk het ja. Verprutste televisieprogramma's doen het kennelijk heel erg goed. <laughs> nee, volgens mij was het alleen de app die het niet deed. Dat oh. wel, uh, nou, nou, het nou. ging alleen om de app waarmee je niet kon meespelen. Uh, nee, wij hebben tenminste uh, Kerkuilen, Pluvieren, Jan Wolkers en Arnhem van Vliet met het Natuurjaaroverzicht in dit uh, tweede uur van Vroege Vogels. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, dat is natuurlijk de techniek. Die, de die horen Arnold die denken we gooien meteen de natuurkalender uh, erin. Maar we zouden eigenlijk de Big Brother, Brother uh, tune moeten horen. Ja, we gaan gewoon kijken naar de nestkasten van, uh, van vogelbescherming in Staatsbosbeheer. Als we nou bij onze vlinderverkiezing de vlinders op karakter moesten nomineren. Nou, dan wisten we het wel. Want de vlinder die de afgelopen week het lot tartte bij de oehoe. Nou ja, dat, dat moet je echt even zien. Het is een ongelooflijk grappig gezicht. En die, die, die, die, die oehoe, ik denk, ja, mannetje, vrouwtje is niet te zien. Vrouwtje. En een vlinder die rond dat hoofd van dat vrouwtje dartelt. En die uil die die kop in allerlei bochten wringt om die vlinder te pakken. Dappere vlinder. Ja, heel schattig ziet het eruit. Hij uh, uh, pakt hem trouwens niet, hè? Hadden we, heeft toch wel uh, die... Uh, wat had hij nou voor beest gevangen vorige week? Dat been, een bunzing. Een bunzing uh, pakte hij wel, maar een vlinder krijgt hij dan weer niet voor elkaar. Uh, de steenuilen, die we uh, ja, ieder seizoen wel last van ongenodige gasten. Vorig jaar was het volgens mij een duif die elke keer erbij ja. in die kast zit uh, Ja, de jaren, jaren daarvoor de... de, de... De kerkuil die langskwam. Ja. En dit keer stond een uh, spreeuw op de stoep. Vooralsnog komt die nog niet binnen. Maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd. Want die steenhuilen hebben altijd pech. En de torenvalk heeft het ook al niet makkelijk. Want daar is het vrouwtje aangevallen door een kraai. Ja, de koolmeesten zijn gesignaleerd in de neskast. Dat is goed nieuws voor mensen die zelf een nestkast hebben. Ik heb er één en ik heb er nog niets in gezien. Geen, mm -hmm. geen, geen koolmees. En, uh, maar goed, uh, hier dus wel. Uh, gezellig setje vliegt zo nu en dan in en uit. Maar op de actuele beelden is in de kast nog geen takje te bespeuren. Dus aan het bouwen van een nest is het echtpaar nog niet toegekomen. Nou, en bij de slechtvalken is er de echte soap eh, weer begonnen. Want er is, eh, zag ik net op de, op de beelden, weer een derde slechtvalk ook weer gesignaleerd. Waarschijnlijk een mannetje. En het mannetje wat er al zat met zijn vrouwtje eh, probeert hem weer weg te jagen en zo. Dus dat zou, zou nog wel eens een soort West Side Story eh, kunnen worden. Eh, wie het gedrag van de vogels kan interpreteren, die weet eh, dat het mannetje... het mannetje wat er al zat nu alles op alles aan het zetten is om het vrouwtje voor zich te winnen. Hij doet het door zoveel mogelijk prooien aan te bieden. En eh, met succes, er schijnt al, ik heb het op de beelden nog niet gezien... Maar schijnt al gebadst en gekopileerd te zijn. Uh, in het begin zocht trouwens het vrouwtje toenadering tot het mannetje. En uh, daar was het mannetje niet zo van gediend. Uh, dat vond ik een beetje raar. Maar dat is dus niet zo gek als je bedenkt dat een vrouwtje... een man ook nog wel eens uh, kan doden als het even niet zo lekker klikt. Ja, dat maakt het speeddaten dan toch een stuk gevaarlijker dan het lijkt. was dit Een Antilliaanse dans, Song Coco, uitgevoerd door de pianiste Wim Statius Muller. Met zijn kleinzoon, Alexander Kraft van Ermel. Zag je nog wat door je verrekijker, Menno? Ik zag uh, twee Menno. grauwe ganzen. Menno zit hier de hele ochtend als een soort ja, woudlopertje. Er oh, komen twee zwanen. Woudlopertje naast mij met zijn verrekijker. Ja, koekloeren. geweldig. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Uh, ja, veel te zien dus hier uh, bij het Naardermeer, als we over die drassige vlaktes heen kijken. En ook te horen uh, af en toe, want de, de, de, ik word wel eens vaker aangesproken op het programma, die, mensen die zeggen dan, nou wat leuk dat jullie voortdurend zo'n CD hebben meelopen onder het programma. En dan moet ik iedere keer uitleggen, nee, dat is onze buitenmicrofoon. We hebben altijd binnenmicrofoons en buitenmicrofoons en dan hoor je de vogeltjes zingen en... Uh, het gekrakeel in het bos. Uh, hier bij het Naardermeer is dat, uh, ja, zal dat anders worden. Misschien op een gegeven moment watervogels en gespatter. Er zit nu wel een zwaan in de buurt van de buitenmicrofoon. Maar die maakt geen Hij geluid. Hij heeft, uh, heeft het nog niet als interruptiemicrofoon nee, uh, gebruikt. Uh, goed, uh, we hebben tegenover ons zitten. Arnold van Vliet. en uh, We gaan praten over het afgelopen jaar en over de toekomst. De winter was grillig dit jaar. Dan steeg het kwik uh, dinsdag tot boven de 15 graden. De nacht daarvoor... Uh, voor het licht, uh, de sneeuw ligt hier nu... De nacht uh, daarvoor, bedoel afgelopen nacht bedoel vannacht. je? Vannacht, oh ja. ja. Oh, ja, nacht ja, ja voor, ja, die nee, dag van nee, nee, afgelopen graden. Afgelopen nacht, afgelopen nacht. En de sneeuw ligt hier nu op de moestuin, vertelden wij zo direct. Nou, wat doet het allemaal met de natuur? En hoe was het hele fenologische jaar in 2012? Arnold van Vliet, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Um, ja. In onze fenolijn, in het eerste uur, hoorden we heel veel kraanvogels. En ook vlinders, citroenvlinders en kleine vlossen. Ja, <coughs> sorry, die waren echt massaal wakker geworden. Uh, Net als een groot deel van Nederland, denk ik, uh, ook bij de mensen. Je zag iedereen opvleuren van, ja, die lente eindelijk. Maar ja, ja. Die, die kraanvogels, dat is altijd een bijzonder moment hè, als die Nederland inkomen. Maar zoveel, is dat, uh, nou, dat is, uh, normaal? Nee, dat is niet normaal. Want normaal gesproken zit het toch meer uh, naar het oosten van ons land. Maar door die uh, heerlijke zuidoostelijke uh, wind... waardoor wij ook uh, dat heerlijke warme temperatuur hadden, als er wind in de rug... Ja. Ja, en uh, konden ze in grote getalen, voor mij lopen wa de lopende schattingen op tot 100.000 individuen... In, in een paar dagen tijd over ons land. En ik heb ze ook in van die machtige veeformaties overzien komen. Ja, dat is toch uh, een heerlijk gevoel. Ja. En qua vlinders, want we hadden heel veel uh, kleine vossen. Frater Willy boorders die, uh, die had het volgens mij ook vastgesteld. Kleine vossen, citoenvlinders. Ja, ja, en waar ik is de dagpauw oog? Ja, die, die is, blijft een beetje achter. Nou doet hij dat wel vaker. Uh, dat hij toch wat achterblijft bij de, de, de citroenvlinden en de kleine vossen. Maar ik vond het toch wel heel erg opvallend. Want bij ons op een natuurkalender zijn ook maar negen gemeld. En normaal gesproken verwacht je er toch wel, uh, wel meer. als het dit Hoeveel soort meer temperatuur? dan? Ja, wel uh, en, uh, tientallen procenten hoger uh, eigenlijk. Dus ik, ik moet even afwachten wat deze vlinder dit jaar gaat doen. Um, maar het ziet... Ja, ik denk wel dat hij de last heeft van dit soort warme, echt hele warme periodes in de winter, gevolgd door kou. Ja. Want, want we hadden in december natuurlijk al, nou wat was het? Uh, uh, gemiddelde begin-april temperaturen, de tweede mm helft -hmm. van december. Toen kregen we die kou. Eind januari weer richting de 15 graden Celsius plus. Toen weer de kou. Toen weer heel warm en nu gaan we nou, de ja. komende dag weer naar midden acht, een paar dagen. Ja. ja, want mensen denken dan dat er heel veel dingen doodgaan. Dat hoor je dan om je heen ook zo zeggen van... nou, we hebben de lente weer gehad en nu oh oh oh gaat het weer vriezen en gaat, gaat alles dood. Ja, nou ja, ik, ik vrees toch dat het een behoorlijke klap kan krijgen nog. Um, want hebben we, als ik even weer ook naar het jaaroverzicht van vorig jaar kijk... toen hadden we een hele warme december 2011-2012... En toen kregen we begin februari die intense vorstperiode. Dan mm -hmm. nou, hadden we bijna elf steden, toch? Ja. Maar toen zakte de temperatuur min 20. Dus ik ben ook eigenlijk blij dat er niet heel veel sneeuw is gevallen nu. Want dan kan die temperatuur, als die omlaag gaat, nog wel veel meer omlaag gaan. Maar toen hebben we enorme vorstschade gehad. En vooral in tuinen. Um, en ik denk dat ook heel veel vlindersoorten daar ook een klap van hebben gehad. Zeker die, die vlinderoverwinteraars, die dan al actief zijn geworden. Ja. Want als die temperaturen omhoog gaan... komen ze uit hun rustperiode. Ja, dat hebben we massaal gezien. Die, die vliegen ja. rond. Die dachten, van ja. de dus lente op zoek uh, naar partners en uh, lang leven de lol. Maar ja, nu moeten ze dan toch weer terug. Ik begreep van de Vlinderstichting al... Ja, als ze niet echt in volledige rust gaan... Wat, wat toch heel veel energie kost. Wat de bedoeling is ook, ja. Uh, en je krijgt een paar nachten min acht of misschien nogal meer... Ja, dan, uh, dan hebben ze toch een probleem. Ja, dat voor wat betreft de vlinders en bijen bijvoorbeeld? Ja, ik heb ook heel veel, heel veel bijen. Hommels uh, werden actief, wespen. Mm -hmm. uh, ja, die verwacht je ook niet rond deze tijd uh, nee. al wakker worden. Uh, dus de konijnen werden al een aantal wakker. Ja, die zullen het niet redden als dat echt, uh, echt koud gaat worden. Nee. En als je kijkt naar de, de, de, de bomen en de bloemen. De bloeiende elzen, gele kornulien. Ja. Speenkruid. Ja, speenkruid. Ik had mijn eerste speenkruid al uh, op 3 januari. Dat vormt dus door die hele hoge temperaturen. Vorig jaar trouwens had ik het uh, al op, uh, rond kerst. Dat was helemaal absurd uh, vroeg. Um, maar nu krijgen we wel weer de vorste afgelopen week... zijn massaal die elzen in bloei gekomen. Als je nu naar die elzen kijkt, daar, daar staat er verderop uh, <coughs> eentje. Je kan er helemaal niet meer doorheen kijken. Zo vol hangt die met bloemen. En de ja. afgelopen dagen zijn ze massaal door het hele land in bloei gekomen. Dat zijn van die sliertjes hè, die <coughs> er dan aanhangen. Van die katjes. Ja. Uh, en die zijn de afgelopen dagen helemaal geel geworden, die uh, uh, die bloemen. En produceren gigantische uh, pollen. Want op onze allergieradar uh, website geven mensen hoorkostklachten door. Ja, de, de score liepen op tot 7, soms zelfs 8, uh, op een schaal van 1 tot 10 maximale ja. klachten. Oh. Maar die krijgen wel last van nu die vorst. Want die bloemen die zijn heel kwetsbaar. En als het nu die vorst eroverheen erover, komt, dan kan dat flink uh, ja, de pollen uh, naar beneden brengen. Ja, maar daarna, jullie zeggen kwetsbaar, maar gaat het daarna slecht met de els? Uh, nou kijk, die bomen die, die staan daar uh, nogal uh, heel ja. wat jaar. Dus die gaan er niet meer. Nee, met een verspreiding. Met... Nou ja, wat we vorig jaar ook weer hebben gezien, toch weer even terugkijken, toen hebben de boom, uh, pollen producerende, of ja, De bomen die pollen produceren, mm -hmm. hebben het gemiddeld 60% minder pollen geproduceerd. En dat heeft alles te maken gehad met die, uh, met die extreme worden. temperatuurwisseling. Ja. Dus ja, is dus even afwachten hoe dat nu weer uitpakt, maar. Ja, voor deze, hij heeft nu al heel wat uh, geproduceerd, dus hij heeft al wel aan voorplanting kunnen doen. Ja, dat, dat rare weer kan er soms voor zorgen dat uh, uh, voedsel en uh, jongen uh, niet goed op elkaar aansluiten. Hè? Dan is er te weinig eten of te vroeg of uh, de, de, de vogels komen te laat. Nou, noem maar op. Ga, de, ja, de, voor, dat voor is we waar... dit jaar weer? Um, nou ja, als die, als die vorst nu even aanhoudt, dan vertraagt dat de natuur... Uh, en ook de ontwikkeling van uh, de vlindersoorten die nog moeten komen. En dat kan gunstig zijn voor die trekvogels, want ook... Ja, weer terugkijken naar het afgelopen jaar. In de afgelopen jaren zien we die trekvogels heel slecht reageren op die hoge temperaturen hier. Mm -hmm. Die komen uit Afrika en die weten niet dat het hier zo warm is. Nee, die denken, dus zit, die, zit ik hier wel goed. Dus de laatste jaren zijn die steeds vaker te laat. Um, als dat nu flink vertraagt, uh, die natuur hier uh, ter plekke in Nederland... dan zou dat goed kunnen uitpakken voor de, voor de trekvogels. Maar dus wel even afwachten, want op dit moment lopen we zelfs nog een week voor... op uh, de, de ontwikkeling van 50 jaar geleden. Dat lijkt een beetje raar, maar uh, dat is wel het geval omdat die winter eigenlijk helemaal niet zo koud is geweest. Ja. Ja. Nog even snel, hoogtepunten van afgelopen jaar? Ja, ik vond zelf uh, dus die intense vorst gevolgd door extreem warme maart. Ja. Uh, of zeer warme maart. Waardoor die lentebloeiers heel vroeg tot ontwikkeling kwamen. En dat kabbelde eigenlijk een beetje door. Maar toen hadden we tot mei nog uh, nachtvorst. Waardoor de libellen heel erg vertraagd waren. Uh, maar eind mei liep die temperatuur hard op. Dus dan kwamen die zomerbloeiers flink op gang. De vruchtrijping was vroeg. Van de vruchten die nog aan de bomen zaten, want veel vruchten zijn er niet meer geweest. En toen hadden we nog een late herfst. Ja. Dus het, ja, het was eigenlijk wel weer een fascinerend jaar. Ja, maf jaar. Ja. Ja. En waar moeten we de komende week op letten? Onze Fenolijn Bellers. klaar... Chiftjaf, ah. Ik denk dat veel mensen volop zitten te wachten op de Jaf. Ik ja. verwacht hem komend weekend uh, in grote getalen. Uh, nou, de zei die, die wordt vanaf vandaag, zegt, zegt onze eivogelverwachting... dat 5% van de kivitei al een eerste ei hebben gelegd. Nou, ik, ik zou het een afraden op dit moment. Nee. Um, maar ook de jonge eendjes, of de, de eenden zullen vanaf volgende week hun eieren gaan leggen. Ja. Uh, dus, dus waar het de afgelopen week, de week eigenlijk, dat mogen we wel zeggen, van de, van de kraamvogel was. Vorig je de komende week de tjiftjaf. Ja, de tjiftjaf en, en de maatsviotjes. En, uh, en, en de eerste uh, En de klein hoefblad voor veel mensen dus in bloei. Dus ja, ik, ik hoop dat dit, ja, dit kan niet waar zijn, die kou. Dus nee, moet, je wil het zijn. niet geloven. Nee, nee, nou, nee. Nou, we gaan snel door. <laughs> Arnold van Vliet. Heel hartelijk bedankt voor je komst. Graag gedaan. De London Mozart-player speelde het minuetto uit de 16e symfonie in G Groot van de Spaanse componist Carlos Baguer. In de jaren 70 was het slecht gesteld met de kerkuil. In heel Nederland waren er toen nog maar enkele tientallen broedparen. Inmiddels, inmiddels zit het aantal broedende kerkuilen nu rond de 2000... dankzij de inzet van vogelman Johan de Jong en honderden vrijwilligers. Ze hebben heel veel gedaan aan het verbeteren van de nestgelegenheid van deze roofvogelsoort. De kerkuil broedt niet vaak meer in kerken, maar in boerenschuren. In overleg met de boeren hangen vrijwilligers daar speciale nestkasten op. Ze controleren die kasten regelmatig op braakballen... en houden de conditie van de vogels in de gaten. Henny Radstaken is mee op zo'n inspectierondje... samen met kerkuileman Johan de Jong en vrijwilliger Jochem Kooistra. We zijn bij een boerderij in einde in ja. Friesland... Vlak bij Drachten. Dan moeten we even een heel zachtje doen, want hij kan nu wegvliegen. Er zit hier een open, open stuk in de schuur, hangt de kast. En we zullen even uit de auto de, de stokken halen om het gat te dichten. Dus jullie hebben een plank, Jochem, Jochem Kooistra, met een lange stok eraan vast. Ja, ja. Wordt nu in elkaar geschoven, tentstokken lijkt het wel. Ja hoor. In één keer van, uh, van de zolder af moeten we het, zonder dat de ladder tegen de balken gezet wordt. Want uh, als die tegen de balken gezet wordt, dan, uh, dan vliegt uh, dan vliegen de vliegduivel er weg hoort als die? in de kast zitten. Dus Jochem gaat nu met die stok en die plank ervoor het, ja, het uitvlieggat ja, afdekken? Uit, dat wordt helemaal afgedekt. Dan blijven ze ook rustig. Anders vliegen ze druk heen en weer of ze vliegen naar buiten. En dat moeten we ook niet hebben. Dan laten we hem uh, alleen even naar boven gaan. Ja. Okay. Daar is de kast op die dikke balk. Nogmaals maar het plankje ervoor zitten nu, hè? Ah, mooi. Nou, dan kunnen we naar boven. Ja. Een hetje op. Onder ons uh, staan wat koeien. Ja, dat is het mooiste dat er nog wat vee is. Ja? Ja, ja, ja. De, met vee... Uh, en er is hooi, dus er komen ook muizen binnen. Dus hij vangt hier binnen ook zijn uh, prooien? Ja, in, in, ja, in de, in de ja. Ja, vooral in de winter. Die kerkuilokast, die staat op, uh, op de hanenbalk... Ja, zoals dat heet. Ja. Nog een meter of drie boven ons. Ja. We hebben het voordeel. We staan op zaltertje. Ja. Dat, uh, dat scheelt er iets een makkelijker bij, want soms een... hangen ze wel heel hoog. Hè? Ja, soms hangen ze op veertien meter en Zo. Uh, ja, dat is echt heel hoog. En dan zetten we de ladder hier tegen de balk aan, zodat we bij de kast kunnen. Met de kerk kast. is een kast van, uh, oh, ik denk, tachtig centimeter uh, diep. Ja, 70 met bij veertig bij 30 ongeveer. Oh. Eigenlijk maakt het niet uit als er maar een bak is daar een gat in zit. Mooi. mooi. Zit er één in? Ja, er zit één in. Ah, kunnen ja. we die tegelijk. Uh... Ja, Jochem is ondertussen de ladder opgeklommen. He. Die heeft even de deksel van de kast gelicht. Ja, Kijk, dan heeft hij hem te pakken. Nu kunnen we de kast even schoonmaken en tegelijk de oude eventjes uh, controleren... of hij geringd is of niet. Is hij geringd, Joch? Ja. Ah, hij is geringd. Dus een bekende. Kijk. Nou, daar is de kerkuil... Prachtig, hij is mooi bruin, lichtbruine borst. spreidt nu even de veren. Ja, alle... het is het wijfje. Ja, dat zie je? Ja, ja, ah, okay. ja, dat is... ja. ja mooi. Wat smijt Jochel nou naar beneden? Dat is een dooie. Oh, kijk nou. Dat is een dooie ja, kerk, hè? Een dooie kerk, wel, hè? Nou, dat is niet veel meer dat van, is, uh, van over. Nee. Nee, die wordt ook nooit opgegeten als ze heel, heel klein zijn. Het is een jong geweest. Je kan, je kan zien uh, aan de veren. Van vorig jaar? Van vorig jaar. En dat is, uh, die is ongeveer vijf weken oud geweest. Die is met vijf weken dood gegaan. Ah. De veren, aan de veren is het nog te zien. Hoe komt dat, denk ik? Ja, me meestal is het, uh, het voedsel tekort. Soms vijf, zes, zeven eieren. En als er dan drie, vier uitvliegen, is het heel mooi. Nou, dat zijn de braakballen. Nou, dat zijn die mooie zwarte... Langwerpige, meestal. Lang ja, kijk eens, dit is ah, een, die is kletsnaat. Die heeft hij vast uh, vannacht of gisternacht gevangen. Ja, en die kerkuil, ja, natuurlijk onmiskenbaar, hè, met dat prachtige ja. hartvormige gelaat. Mooi wit. En de rest is die uh, allerlei is tinten bruin. Nou, de vleugels maar even tegen elkaar. Dat is natuurlijk wel een beetje stress, hè, voor het onderzoek. Ja, Voor het altijd, onderzoek. Altijd een klein beetje. En het, <laughs> komt, uh, het onderzoek komt de kerkuil ten goede. Zo is het. Even de wat eraf naar beneden. Ja, doe je dat? bij. Ja, de, ja de... Hallo. Ja, de mij. Is van vroeger, Graag. volgens. Je bent de eigenaar van deze kerkuikerkast hier in deze schuur. Ja, ja, ja. Ik zomme me net volle, en mijn zoon is hem enkel een keer vlam, maar het ben bezig. Ja, je ziet ze nooit, hè? Je ziet ze praktisch nooit, maar de stronk zomme wel. Vaak vliegt die door naar binnen. Kan hij, hij kan elke, er, er zit een dakraam. Oh. Kijk, en daar staat altijd zo'n stuk wel open. Ja. Uh, Als er ook alles dicht dan kan hij door. Hè? Nou, nu staan we in het licht, kunnen we wat beter bekijken. Het ringetje wordt afgelezen. Ja. 5 miljoen, 3,98. Het is oh, ja. prachtig die x-benen zien. Die heeft echt x-benen. En dat is... Die is een uit elkaar. dat is heel functioneel, want daardoor kan hij de muizen veel beter uh, vastgrijpen. Dan heeft hij er dan twee tenen voor twee achter. Zo even. even langs de meetlat. is precies de lengte van de, van de handpen. De handpen. Van de, van de vleugel. 293. Bijna 30 centimeter. Nou, we willen ook even weten hoe het, het gewicht is. Dan gaat hij aan de... Aan het Unster. Het Unster, ja, precies. Ja. Een mooie een oude Nederlandse naam, hè? 3,28. Gemiddeld weer is 3,30. En in de winterperiode is dat vrij goed. Oh. Dus heeft een goede conditie. Die heeft een goede conditie. Prima. Goed. Ja. Nou, die is klaar. Kan hij weer verder slapen. Ja. Ja. Hij blijft altijd alert, hoor. Ook al is het uh, ja. overdag. houdt alles goed in de gaten. Wat grappig is met die kerkouder. Die oren die zitten niet gelijk, hè? Nee, die zitten... Uh, dat kunt het ja, nu niet ja. zien. Want die zijn, die zijn namelijk zichtbaar, maar je ziet misschien een beetje die, die, die flapjes. Nou, hij zit, oh, hij ja, je zit te zien. Oh, hier aan de rand van, de, van het randje van het hart, zeg maar, ja. wat ze gelaat vormt. En dan zit hier het, het gat. Ah, oh, ja. Een heel, heel groot gat ten opzichte ja. van. En daar het klepje. Dit is het klepje. Precies rechts ja. op de hoog, ter hoogte van het oog. Mm -hmm. En links zit het een stuk hoger. Ja, precies. Zo. Asymmetrisch. Dat is niet voor niks. Nee, dan kan hij uh, heel goed de uh, plaats lokaliseren waar de muis zit. Dit is wat, uh, ja, ongeveer 1200 vrijwilligers in heel Nederland, dus regelmatig ja, doen. Ja, ongeveer 1200. Nou, dat is fantastisch. Het is eigenlijk heel uniek dat je zo'n netwerk van, uh, van mensen hebt. Ja, uh, het probleem is een beetje, uh, zonder nou uh, vervelend te doen, maar Jochem en jij, Johan, jullie zijn toch wel een beetje ja, op leeftijd. Ja, ja, zeker. Het ja, ja, ja, ja, ja, probleem is een beetje ja, dat is een grote de problemen. opvolging. Ja, daar zijn vrij veel oudere mensen bij. Jullie zoeken eigenlijk jonge, nieuwe vrijwilligers voor de ja, kerk. Ja, maar er mogen ook best wat ouderen bij zijn. <laughs> daar hebben we geen enkel probleem mee. Want uh, het, in de realiteit is dat de oudere mensen uh, dat gewoon, wanneer ze stoppen met werken, uh, tijd hebben. Ja, het probleem komt nu met uh, dat ze langer door moeten ja, werken. Een verhoging van de pensioenleeftijd. Ja, daar ben ik ook op tegen, dus eigenlijk. Ja. Hè? <laughs> moeten, uh, maar daar kunnen ze nog wel een tijdje mee. Maar het zou heel fijn zijn dat er wat jongere krachten bij komen. En het is natuurlijk heel leuk werk. Want je doet het ergens voor, hè? Ja. Met weinig geld en met moeite geld en... toch een mooie roofvogelsoort ja, Nederland bewaren. Zeker, zeker. Zonder meer. de Braziliaanse companys Ciao Pernambuco hoorden we Songs de Carilius. Ja. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Door wie werd het nou uitgevoerd? Ja, dat wilde ik u nog vertellen. Uitgevoerde gitarist Graham Anthony Divine. Wie over twee jaar een wandeling maakt over de Drentse hei... zou zomaar ineens oog in oog kunnen staan met een edelhert of een wild zwijn. Want de provincie wil het groot wild beperkt toelaten. Dit moet dan wel mondjesmaat gebeuren... en in goed overleg met de boeren en burgers van Drenthe... al dus de provincie. Het is een opmerkelijk plan, zeker omdat Drenthe... aan het begin van het jaar nog liet weten... zich absoluut aan de nulstand te willen houden. Vanwaar deze omslag vragen we aan gedeputeerde Rijn Munniksma? Dat Drenthe zich toen aan de nulstand hield... het is gewoon uitvloeisel van rijksbeleid... die toestaat dat uh, op twee plekken wilde zwijnen gehouden kunnen worden... De ...Veluwe en de Mijnweg. Maar tegelijkertijd ben ik van mening dat juist de robuuste natuurgebieden die in Drenthe zijn... ...dat die zich wel lenen om grote grazers meer toe te laten. Dat kunnen ook vicenten of damherten of dat soort zaken zijn. En dat ik ook weet dat uh, mogelijkerwijs in de slipstream ook wilde zwijnen uh, meekomen. En dan zul je dus ook een discussie moeten hebben van uh, wat betekent het toelaten van het groot wild... ...voor de jacht die ook op deze soorten noodzakelijk is. Er komt stap voor stap meer wildtrend binnen, want de verbindingen die we met natuurgebieden hebben maakt ook dat je ziet dat groot wild dichter bij Nederland komt en waarschijnlijk ook dichter bij Drenthe. Goed nieuws. Vanaf morgen zijn dierproeven voor make-up, shampoo en andere cosmetica in de hele Europese Unie verboden. Ook mogen er geen producten meer worden geïmporteerd die elders zijn getest. De regeling zat er al een aantal jaar aan te komen. In Nederland mag sinds de invoering van de wet op dierproeven, 1997, niet meer worden getest met cosmetica. Stichting Dierproefvrij is blij met het verbod, al zijn dierproeven hiermee zeker niet de wereld uit. Sterker nog, in groeieconomie China zijn dit soort dierexperimenten zelfs verplicht. Maar het kan ook anders, zo worden steeds meer cosmetica getest op kunsthuid. De zee... Elk jaar lozen schepen zo'n half miljoen liter olie in de Noordzee. Omdat dit verboden is, gebeurt het vooral in het donker. Dat blijkt uit bevindingen van patrouillerende kustwachtvliegtuigen langs druk bevaren zeeroutes. Ondanks deze dagelijks controles is de pakkans nihil. Bovendien zijn de boetes in ons land veel lager dan de in ons omringende landen. Lozen op zee is ook veel goedkoper dan afgifte in een haven of het aan boord verbranden van reststoffen. Het illegaal aantal lozingen is in de afgelopen 20 jaar wel flink afgenomen. Desondanks is 60% van de dode zeevogels die gevonden worden met olie besmeurd. Bedreigde natuur. Vorige week berichten we in onze uitzending over het promotieonderzoek van biologe Okker Jansen. Zij melden dat de Oosterschelde mogelijk een ecologische val is voor bruinvissen. Ja, de sterfte is in de Oosterschelde groter dan in de Noordzee. Maar de vraag is waarom? Kunnen de dieren nog wel door de Oosterscheldekering terug naar zee bijvoorbeeld? Frank Sandering van stichting Rugvin deed jarenlang onderzoeken naar dit fenomeen. Kunnen ze niet weg of willen ze niet weg? Vroegen we hem. Ik denk dat het inderdaad zo is dat ze opgesloten zitten. Niet hermetisch, maar dat je wel van een min of meer een ecologische val kunt spreken. Ons onderzoek aan de hand van uh, na het luisteren naar bruinvissen aan de binnen- en de buitenzijde van de Oosterscheldekering... ...vertelt ons in ieder geval dat er meer dieren inzwemmen dan uitzwemmen. En dat ze de bruinvissen zelf een hekel hebben aan het geluid dat ontstaat bij sterke stroomsnelheden... Noem het maar het schuren van het water over de kering heen. En dat ze dan wegblijven. Maar waarom dat hogere sterftecijfer dan? Dat is ook iets wat, wat ons enorm opvalt. We hebben daar nog geen duidelijk beeld bij. Wel wat niet de oorzaak is of de grootste veroorzaker. En dat is bijvangst door menselijk toedoen. Dat is uh, zeg maar de helft van wat er op de Noordzee plaatsvindt. Dus dat is een heel stuk minder. Over een maand presenteert Sanderink het onderzoek dat meer duidelijkheid moet geven... over de oorzaken van de bruinvissterfte in de Oosterschelde. Een onderzoek. Europa leeft op grote voet als het gaat om het gebruik van landbouwgrond voor voedsel en biobrandstof. Bijna de helft daarvan ligt buiten de Europese Unie en voor Nederland is dat zelfs 85%. Procent. Per persoon uh, gaat het, als het gaat om het gebruik van landbouwgrond voor die voedsel- en biobrandstof, om 7000 vierkante meter. Alleen al in Brazilië wordt een miljoen hectare land gebruikt voor Nederlandse consumptie, al dus milieudefensie. Volgens deze organisatie kan dit gebruik drastisch omlaag als er minder vlees en zuivel geconsumeerd wordt. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Het scherzo voor clarinet en piano... van de Italiaanse klarinetist en componist Agostini Cabucci... uitgevoerd door Riccardo Bartoli en piano en Sergio Bossi. Ik krijg hem zin in een pizza. We gaan van start met een nieuw en heel bijzonder project... Samen met het Wereld Natuurfond en de Volkskrant roepen we een prijs in het leven voor het beste natuurboek van Nederland. En dat is de Jan Wolkersprijs, die zal bestaan uit een geldbedrag van 5.000 euro en een originele tekening van Siegfried Woldhek. Directeur Johan van der Gronden van het Wereld zegt in de Volkskrant van gisteren. Er is in ons land geen plukje wildernis meer over. En toch floreert het groene schrijversgilde. Hoogste tijd voor een prijs, vernoemd naar de grote meester. En zo is het maar net. En ook Carine Wolkers zag het gelukkig wel zitten. Zij gaf toestemming voor het gebruik van de naam van Jan. En ze neemt zelf ook plaats in de jury. Reden genoeg voor Joost Huizing om naar Tessel te gaan voor een gesprek... dat natuurlijk plaatsvindt in de beroemde tuin van Jan Wolkers. Kijk hier bij het muurtje daar. Mooi hè? Oh, een dode houtsnip. Prachtig. Hij ligt er dus al weken. Kijk, het is net of hij slaapt, want er is verder helemaal niks mee. Bruine veertjes, zwart. Die mooie kijk eens, lange snavel. Die prachtige lange snavel. Kijk eens even. Hij is toch prachtig? Yes. Moet je eens kijken. Hij is zo stijf als een plank. Door de vorst is hij uh, ja, goed ik... gebleven. Maar kijk, heel erg zie je wel? dood. Heel erg dood, geen kat waagt zich eraan. In een koude periode zie je altijd houtsnippen in, dus door yeah. de tuin zo gek wachelen. Zie je wel, het is net een stukje bosgrond. Heel dat mooi, schreef dat Jan ook, hè. dat is net een wachelend stukje bosgrond. En het allerleukste was, verleden jaar toen uh, de vorst weg was, heb ik iets gezien, dat heb ik nog nooit gezien. Vijf houtsnippen hebben hier een week hier op dit veldje wormen staan pikken, echt op het Thema van Beethoven. Tadadada, slik. Alle vijf was echt Prachtig. heel erg zeldzaam. Ik heb dat nog nooit gezien. Het is een beetje een grijze dag, maar nou, is... zelfs dan is het een fantastische tuin. Hè? Ja, hij is echt uh, schitterend. Nou ja, je ziet ook hoe Jan hem aangelegd heeft. Toen we hier kwamen, was dit gewoon een gazon. Gansen. Gans. Ja. Overal in de tuin komen er... Uh, eikenboompjes op. Die worden geplant door de Vlaamse gaaien in de winter. Ja. En die stoppen ze in de grond, dus dat kiemt lekker. En die heeft Jan dus zo, zo mooi op zo'n rijtje daar... Een laantje, hè? Een laantje, de diepte ingezet. Ge, in en uh, nou ja, zo, zo gaat dat. We lopen maar even weg van we uh, de dooie houtsnip. Verder de tuin de in. Pool. Wat vind jij ervan dat er een Jan Bolkersprijs prijs komt? Nou, dat vind ik natuurlijk uh, fantastisch. Ik denk dat Jan het ook erg leuk had gevonden. Het is voor het beste natuurboek. Het beste Nederlandse natuurboek. Het beste ja. Nederlandse natuurboek. Ik ken natuurlijk alle natuurboeken die Jan in zijn jeugd prachtig vond. Zoals de verkaarde albums. Ja. Ik zat er net over te denken aan wie had hij die prijs nou vroeger gegeven. Misschien aan... Uh, Thijsen, ja. Of aan Elie Heymans die ook geweldig kon schrijven, want een goed natuurboek moet natuurlijk goed geschreven zijn. Ja. Of misschien wel aan, ik geloof het die man Kuilman heet, aan de schrijver van Hans de Torenkraai. Ja, met de befaamde een verkaarde album. Ja, ik, het is ook een verkaarde ja. album en het begint met de fantastische zin. Spieren en pezen tot het uiterste gespannen, trachten Hans de Torenkraai zich weg te vluchten voor zijn belager. En dat is dan een torenkraai ja. die wordt door een roofvogel uh, achterna gezeten. Ja, de prijs is nu voor een nieuw boek. Een ik... origineel boek van het afgelopen jaar. Ik ben heel benieuwd wat ja. dat gaat worden en wat, wat ik dus uh, aangeleverd krijg. Wat, uh... Jij bent een van de juryleden? Ja, dat ben ik zeker. Ik vind het zo mooi klinken, de Jan Wolkersprijs. Ja, ik vind het ook. Jan was Als... natuurlijk zelf een beetje ambivalent wat prijzen betreft. Die was niet voor prijzen, maar nee. deze prijs had hij uh, erg mooi gevonden, denk ja. ik. Ach, kijk nou toch eens wat hier allemaal staat. Zie je wel. Ik, je vergeet altijd welke bollen je in de grond hebt gestopt. En dan zie je opeens weer al die mooie donkerpaarse krokussen. Tussen de sneeuwklokjes en... Jan's zijn laatste roman, die zou waar eens lente stond, moeten heten. Ja. Waar eens lente stond, dat was een... In Oostgeest had je mensen die dus in letters van sneeuwklokjes lente schreven. Dat heb ik hier geprobeerd, maar ik moet wel enorm lachen. Want het hier zou is... lente moeten staan. Dit zou lente moeten <lacht> wezen, maar dat is het dus niet. Ik heb alleen hele welwillende mensen zeggen... Ja hoor, het staat er. Het staat er heus <lacht> wel, maar het staat er helemaal niet. Maar... Uh... Uh, weet je wel, maar waar eens lente stond. Dus lente, maar dan helemaal vergroeid zoals het nu Zo is, hier. is hier. Dus ja. dit is waar eens lente stond. Iedereen kent Jan Wolkers als schrijver, beeldkunstenaar, natuurmens. Wat van die drie was hij zelf nou het meeste? Hmm... Nou, ik denk dat de natuur en de liefde voor de natuur... en de kennis voor de natuur wel de basis was voor alle andere dingen. Ja. Je ziet het dus in zijn beeldende kunst terug... in zijn schilderijen van de laatste twintig jaar... die echt geïnspireerd zijn op Tesselse landschap, op de zee, de duinen, planten. planten enzovoort. In zijn werk komt ook de natuur eigenlijk vanzelfsprekend ja. voor. Is een van zijn boeken ook echt een natuurboek of speelt de natuur alleen een belangrijke rol? Nou ja, hij heeft natuurlijk een boekje geschreven, De Achtertuin. Prachtig. Van Jan Wolkers. En waar dat, we nu dat staan. Ze, waar, nou ja, waar wij nu staan. En, en die uh, korte verhaaltjes, voornamelijk voor kinderen bedoeld... die, zijn natuurlijk alle, die gaan allemaal over de natuur. Ja. He, over de salamanders, de kikkers, het, spuugbeestje, het befaamde <laughs> spuugbeestje natuurlijk. He. Leeft dat nog steeds hier in de tuin? Nou, het gekke is, dat stukje van de tuin dat is zo langzamerhand helemaal dichtgegroeid door die enorme hoge bamboe. Dus dat weitje bestaat niet weer. Maar je kan altijd nog in het voorjaar op een koekoeksbloem... want daar zitten ze altijd op. Hè. Ze heet in het Engels ook koekoespittel, koekoeksspuug. Ja. Zo in zo'n zo slijmerig bolletje kan je nog steeds zo'n gemeen groen... ...beestjes zien met twee oogjes. <laughs> en dat is hem. En dat is hem. Dat is het spuugbeestje. Pas moeten... op de krokussen, want die, ja, je ziet het, die komen echt... ...tussen het gras ook, en het mos op. tussen het gras uh, uh, komen die op. Nou, is de prijs bedoeld voor het beste natuurboek... ...en we hebben gezegd, we gaan geen onderscheid maken die eerste keer... ...of het een kinderboek is, poëzie een semi-wetenschappelijk werk. Nou ja, ik ben het daar volkomen mee eens natuurlijk. Het mag ook een uh, roman zijn. Het mag van alles zijn. Ja. Dat vind ik juist zo boeiend. Ik, ik zou geen beperkingen ja. opleggen. He, mooie dichtbundel, dat is ook prima. Kijk eens hoe mooi de zon in het... Uh... In het water spiegelt. Schitterend, hè? Ja. Zilveren schijf. Ja, erg mooi. Een prijs die vernoemd is naar Jan Wolkers... daarvan moet volgens mij een van de eisen zijn waar je aan moet voldoen om het te winnen... dat het origineel, prikkelend, misschien wel een beetje plagerig, een beetje Precies. grappig is. Precies. Het moet dus goed geschreven zijn. Het moet humoristisch zijn door iedereen te begrijpen. Niet oppervlakkig. Ook nog educatief, dat mag best, maar niet op een opdringerige manier. Dat moet gewoon allemaal meekomen met uh, het geheel. We gaan het merken. Uh, Ik denk het ook. Ja, de boeken die tot 1 juni verschijnen mogen nog meedoen. En dan gaan we in de zomer met de jury ja, misschien maar hier uh, aan de rand van de vijver zitten. Ik denk dat wij hier maar eventjes aan de rand van deze prachtige oude pool moeten gaan, uh, gaan zitten met z'n allen, met onze stapels boeken... onder het genot van een glaasje champagne en een broodje gerookte zalm. Want zoals al zei, de natuur is prachtig, maar nu wil ik een borrel. Was dat niet Kloost? Die zei van de natuur is mooi, maar je moet er wel iets bij te drinken hebben? Precies. Ja, ja, de... Dat is ongeveer... <lacht> dat waren de tachtigers. Ja. Nou, in die geest gaan wij de Jan Wolkersprijs uitnijken. We Gaan wij jureren, precies. Ja, ja nee hoor, dat uh, gaan we zeker doen. God, het is mooi, zeg. Ja. Kijk, dat mos is toch heerlijk en het loopt ook zo lekker. Lekker zacht, hè? Loop jij me even voor, dan ja. kom ik achter je aan. Je hoort er toch ook gelijk eigenlijk Jan, Jan Wolkers gelijk in ja. de tuin hè, lopen daar. Um, vanaf nu staat de inschrijving voor deze bijzondere prijs open. De jury gaat in de zomer, misschien wel in die mooie Tesselse tuin, de oogst bekijken. En dan wordt in oktober die eerste Jan-Wolkersprijs uitgereikt. Nou, nog een half jaar om monster op te verheugen. Het stuk heette Mandoline van de Fransman Claude Debussy. Uitgevoerd door de London Mozart players... onder leiding van de fluitist James Galway. Ja, ze zijn er weer. Het was een kort kievitje. Ik denk we doen een lekker wat langer kievit, want het is zo lekker geluid. Maar uh, ja, we hebben er nog meer. Gelukkig. Onze kiewieten overal te horen. En ergens de komende dagen zal het eerste ei, tenminste als we uh, onze Mr. Natuurkalender mogen geloven, zal het eerste ei worden gelegd en misschien ook wel geraapt. Ja, Onze inheemse kiviet heeft wereldwijd veel broertjes en zusjes en neefjes en nichtjes... zoals de Chileense kievit en de Kiviet, maar ook plevieren. En nu is er een boek over alle kievieten en plevieren... met verhalen van veel bekende vogelaars als Nico de Haan. U hoort hem er dus straks al in Albert Beintema. Die laatst is aangeschoven. Albert Beintema, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat gebeurt er met u als, als u weer zo'n kiviet uh, zo hoort? Nou, dan denk je, het hoort weer voorjaar. Ja? Eindelijk. Ja. Ja. Maar uh, dat gaat dit jaar nog niet zo erg hard. Nee. U, u heeft ze nog niet, uh, nog niet gehoord? Uh, een beetje. Ja, met die mooie dagen hoorden ze al wel. Het is natuurlijk de officiële start van het weide seizoen. We vroegen het net al even aan u. Hierbij naar de meer uh, zullen, we niet, zullen we ze niet tegenkomen, hè? Nou, deze weilandjes waar je nu op uitkijkt, die zijn niet geschikt. Die zijn te ruig, uh, daar groeien te veel biezen en russen op en zo. En de, nee, daar houden ze niet van. Ze Riet, willen lekker kaal, goed uitzicht hebben. Goed uitzicht moeten ze hebben. Ja. Nou, nou heet het uh, boek dat net verschenen is... En, uh, we hebben het hier voor ons echt een prachtig boek. Dat heet Kivieten en Plevieren. Het staat er ook in het fries onder, maar daar zou ik me niet aan wagen. Lippen en wilsters. Lippen en wilsters. en plevieren. Hoe zit het nou precies? Is een uh, kievert een plevier? Een kievert is een plevier. Maar andersom natuurlijk niet. Andersom niet. De plevier is een meer generieke aanduiding. De hele familie heet plevieren. Uh, ja, je hebt een heleboel steltlopers, beestjes of die lange poten... die graag in de modder lopen en een beetje door het water waden. En er zijn vrij veel families. Maar sommige zijn heel klein. Er zijn eigenlijk twee hele grote families... waar de meeste steltlopers in thuis horen... De ene familie dat zijn de strandlopers, waar ook de grutto bij hoort en de tureluur en uh, allerlei verschillende soorten strandlopertjes. En die hebben overigens lange poten en lange snavels. En dan heb je de plevieren, die zijn wat compacter gebouwd, we hebben kortere poten, uh, een beetje rond, ronde koppen en wat kortere snavels. En ja, we hebben Nederlands Nederland strandplevier, kleine plevier, bondbergplevier, swinters de en de zilverplevier. En de ja, Maar de Kievit is een plevierachtige. Een echte plevier. Maar dat ja. is wel bijzonder, want die, als we zo door het boek bladeren, dan zien we heel veel plezieren met plevieren. Met allemaal <laughs> verschillende namen. Sint Helena, plevier. Dat, dat, dat is een plevier waar u ook veel van weet. En, maar de, we een, dat is Chileense. Maar die Kievit ziet er echt heel anders uit. Ja, wat wint hen dan? Uh, anatomie. Dat is voornamelijk anatomie. Want ze hebben toch een beetje dezelfde bouw als die plevieren. Dat compacte ronde, wat ik net zei. Met een vrij, vrij korte snavel. En uh, ja, die kieviten onderling lijken. Onze kievit is niet zo afwijkend. Als je naar die Chileense kievit kijkt, bijvoorbeeld, die lijkt er eigenlijk heel erg op. En, uh, op een plevier? Op, nee, ja, maar ook op ons eigen kievit. Ja, ja. En, uh, en hoe gaat het eigenlijk met de, met de plevieren in Nederland? Uh, met sommigen niet zo goed. Strandplevieren hebben het heel erg moeilijk omdat wij onze stranden op een verkeerde manier gebruiken. In, in hun visie dan. <lacht> en, uh, Namelijk? Uh, ja, te veel badgasten, te veel honden, te veel uh, verstoring. Uh, die, hebben, die houden van rustige stranden. Uh, Kimfieta gaat ook niet zo goed. Uh, ja, alle weidevogels gaan niet goed. Dat weten we natuurlijk al jaren. Daar heb ik me vroeger ook heel, heel veel mee bezig gehouden. Uh, ja, in de jaren 80, 90. Uh, de, de problemen die ze in de, in de veranderende boerenwereld hebben. Ja. ja, dat gaat niet goed. Ik, ja. ik las daarover in uw boek. Over die, zeg maar, de opkomst van de weidevogels in de jaren 50 en 60. Ja. En dat vond ik een heel bijzonder fenomeen. Kunt u, kunt u eens kort beschrijven hoe dat nou gegaan is van na de oorlog? Uh, met, met de landbouw en, en de, de weidevogels? Ja, er zitten dus twee hele tegenstrijdige dingen... in de invloed van landbouw op, ja. op die vogels. Aan de ene kant heb je landbouw nodig om grasland te hebben. Zonder landbouw zouden we geen grasland hebben in Nederland... En geen weidevogels. Dus in eerste instantie is het gunstig geweest voor weidevogels. Heeft die intensivering, bemesting, meer voedsel, meer wormen geleid tot meer weidevogels? Dat zijn de jaren 50, 60, ja, 70? zeker. Uh, totdat die intensivering leidt tot meer koeienpoten, vroegere maaimachines. En dan gaat het dus wel helemaal fout. Dus je hebt... Uh, eigenlijk een, een qua intensivering een instapniveau en een uitstapniveau en daartussenin bloeit het fenomeen. Ja, maar dat is bijzonder, want ik dacht en ik denk velen met mij dat uh, die intensivering in de landbouw dat het eigenlijk slecht was voor weidevogels. Dat is nu ook zo. Uh, de waterstand uh, ja. uh, daalt uh, die weidevogels kunnen. Dat is nu ook zo. Dat ja. is nu ook zo. Ja. Maar vroeger was dus eigenlijk die intensivering ging hand in hand met de opkomst van de ja. weidevogel. Ja. Ja, intensivering was goed, maar te intensief is weer niet, niet goed. Daar komt ja. het op neer. En ja. we kunnen ons nu helemaal niet meer voorstellen dat uh, in de jaren twintig of zo, jaren dertig, dat uh, de kemphaan en de watersnip, dat waren onze talrijke weidevogels. Dat kunnen we ons helemaal niet meer voorstellen. Ja, de die zijn Uitgestorven dat zie je niet meer. Nee, ze nee, zijn nee. weg. Nou hebben er heel veel uh, vogelaars, vogelliefhebbers, vogelkennis, uh, uh, yeah, content geleverd uh, voor, voor dit boek. Hè? En, en uw eerste verhaal begint op de prairie. Ja, dat is ook leuk. Daar zit een, een fantastisch vogeltje, de Prairieplevier. Is, uh, ik, ik ben ooit een keer, uh, alweer 30 jaar geleden heb ik een enorme tour gemaakt door de Noord-Amerikaanse prairie... om daar naar vogels te kijken die op onze weidevogels lijken. En daar heb je. Er zit ook een grutto, een andere soort. Maar die zit ook op weipaaltjes, ook tussen de koeien. Uh, je hebt Bartramsruiter die ook op paaltjes zit te, te roepen. En er, zijn, er is een kildierplevier, die een beetje als een kievit leeft. En de prairieoplevier is een hele bijzondere. Die is eigenlijk vrij zeldzaam, want die leeft in samenhang met uh, prairiehonden... die niks met honden te maken hebben. Dat zijn groondeekhoorders die enorm, enorme kolonies... ...leven en de boel helemaal kaalscheren. Ja. En die pleweertjes zitten in die kolonies van die prairie van dogs. Ja. En ja, die prairie dogs, daar hielden de boeren niet van, de veehouders... ...want de koeien breken hun poten in die holen en beesten die gras grazen... ...zijn sowieso niet populair, want gras is voor koeien. Je weet dat wel, dat, zo gaat dat bij ons ook. En daardoor is dat areaal heel erg teruggedrongen... en is die prairieplevier ook eigenlijk heel zeldzaam geworden. Maar hoe was dat? Want u, u, u beschrijft het 30 jaar geleden... Ja. kwam u daar als, als jonge Hollandse kerel daar in Amerika op de prairie die vogeltjes bestuderen. Ja, dat is u, ontzettend leuk. Heel, in een tentje We hebben dus altijd het idee gehad... Uh, weidevogels is een typisch Nederlands fenomeen. Maar als je goed kijkt, dan zie je het eigenlijk op andere plekken ook. Want uh, neem ja. nou die, die rare Sint-Helena-plevier op het eiland Sint-Helena. Dat endemische beestje is eigenlijk ook een weidevogel. Uh, maar een prairie, prairie is natuurlijk eigenlijk een soort Amerikaans weiland. Eigenlijk wel. Ja. Ja. En, uh, maar uh, dan meer in een oorspronkelijke vorm... hoewel daar van de oorspronkelijke prairie ook bijna niks over is. Net als de Europese steppen, dat is allemaal omgezet in akkerland en, uh, en uh, begraasd gebied. Ja. Uh, waarbij je dan zo'n beest een omschakeling ziet maken... van een bewoner van natuurlijke steppen of natuurlijke prairie naar boerenland. En sommigen kunnen dat wel en anderen kunnen dat niet. Ja, u beschreef Sint-Helena, bent u ook geweest? Ja. Net als Napoleon... Um, ja, maar ik mocht weer weg. U mocht weer weg. <totstuken> blijven. Daar trof u hem dus ook aan. Een, een, een, een beestje dat eigenlijk ook heel erg lijkt op, op, op onze ja. plevier. Het is een hele nauwe verwant van het Afrikaanse de herdersplevier. Waar ik ook een verhaaltje over in dat boek heb gemaakt. En, uh, alleen, wat je dus ziet is dat hij al zich een beetje aan het veranderen is. Een beetje achter de dodo aan. Zijn vleugeltjes worden korter. Oh, ja. Dus hij gaat richting niet kunnen vliegen. Geef hem nog een miljoen jaar en dan kan hij kan niet meer vliegen. Zou hij dat nog krijgen daar op het einde? Ik zou het niet weten. Wat je... gaat ook met hem niet goed. Wel, welke hoorden we hier? Dit was als het goed is de herdersplevier. Ja. U kijkt me aan alsof het, alsof het niet de goede plevier is. Oh, het is vast de goede plevier. Oh, u uh, oh, bent niet zo van de geluiden. Ik, uh, ik, ik ken hem niet zo goed dat ik zeg van, ah, ah dat, dat is hem. Is hem. Nee. Ja. Nee. Uh, waarom bent u nou zo dol op die uh, plevier? Want in het boek worden... Heel veel soorten beschreven. Nederlandse soorten, soorten over de hele wereld. Wat, wat vindt u nou zo prachtig aan dat, aan dat beestje? Ik ben niet speciaal uh, een gek. Uh, ik zijn allerlei vogels die ik ontzettend leuk vind. Ja. Maar uh, dit zijn er een paar. En voor dit boek waren uh, er een bijdrage over plevieren nodig. Ja. Maar maken, maakt iemand anders een keer een boek over zo'n vogels... dan kan ik ook een paar bijdragen lezen. <laughs> Dus, uh, ja, dat klinkt een beetje van, nou, u, u vraagt wij draaien, maar ja, toch zult u wel dat beestje iets heel bijzonders vinden. Ja, nou, die sint helena previer is natuurlijk heel bijzonder, omdat het Sint-Helena ja. een buitengewoon bijzonder eiland is. En uh, vroeger helemaal bebost geweest, al dat bos is allemaal vernield en weggemaakt, uh, vernietigd. En uh, allemaal endemische vogelsoorten zijn daar verdwenen. Er was een niet-vliegende koekoek, een niet-vliegende hop, een niet-vliegende rol, twee verschillende soorten, is allemaal uitgestorven. Het is een compleet dodo-verhaal, minstens zo erg als Mauritius. Alleen die, alleen die plevier heeft ervan kunnen profiteren van ons gedrag. Die heeft dus het open terrein in beslag genomen en leeft daar nu inderdaad als een weidevolg tussen de koeien. Ja. Maar nu gaat het weer slecht met hem, omdat die koeien uh, ook weer verdwijnen. Uh, de weilanden weer in de steek worden gelaten. En dan krijg je dat ze, zoals hier, het weiland waar je op uitkijkt, dat ze dichtgroeien. En daar houden die plevieren niet van. En waarom niet? Wat vinden ze daar lastig aan? Ze willen uh, uh, vrij uitzicht om zicht te hebben op predatoren. Dat is heel grappig. Je ziet ook dat die vogels, als je ze verstoort... dat ze van hun nest af gaan en dan snel even wat... Uh, korreltjes koeienmest over hun eieren heen gooien... zodat ze onzichtbaar zijn. Ja. Het leuke is dat die Sint-Helena-plevier dat nog steeds doet... hoewel daar geen predatoren zijn. Maar dat die, die gewoonte heeft hij meegenomen uit Afrika... Waar, ze, waar het voor zijn voorvader wel nodig was. Ja. Maar dat doen ze dus nog steeds. Dat en die prairieplevier, uh, die, die, doet dat ook. die doet dat ook, hè? Ja, die doet dat ook. Maar die doet het dan met houtsplinters? Uh... Nee, ook, uh, ook, uh, ook mest, mestkorreltjes. Want uh, wat, je, wat mij in Noord-Amerika, dus in die prairie, heel erg opviel... is dat bijna dat heel veel van die vogelsoorten, ook de gildieplevier... en ook die, uh, die Noord-Amerikaanse gruttoossoort en de Noord-Amerikaanse wulpensoort... dat die heel graag hun eieren leggen op het randje van een koeienflats. Ja. Naast ja, dat het ook wel eens zo ja, ja ja ja en uh, dat geeft een beetje camouflage. En ja, die mest gebruiken ze dan meteen de verdroogde korreltjes... om hun eieren mee te verstoppen als ja. je ze verstoort. Nou is het een, een prachtig boek, zei het net al met geweldige foto's. Ja, Jan van der Kam, hè? Ja, ja, dat ziet er ja. fantastisch uit. Is, het nou ook, is dit boek nou ook bedoeld om die plevier en die, die, die vogels een beetje meer glans te geven? Want is de plevier een beetje onderbelicht eigenlijk in Nederland? Want als we het hebben over, over weidevogels, vogels op de, de, de grote graslanden, dan hebben we het vaak over de, de, de grutto en de... De kieviet en ja, die, nou, die ik, plevieren. Die, ja. uh, ik zie dit boek meer. Dit is een, uh, een persoonlijke uh, ODC van Zaken Roodbergen. Want die is, man is helemaal de stapelgek van de kieviet. En die wilde dus gewoon per se een boek maken wat dus over de kieviet ging. Maar dan ook meteen alle kievieten van de hele wereld en alle plevieren er maar bij. Omdat die samen in één familie zitten. Dus ja. het is echt zijn, dit boek is echt zijn kind. Ja. Maar vindt ik, u zelf dat die plevieren mogen ze wel een beetje meer aandacht uh, krijgen? Alle vogels het... mogen meer aandacht. Ja, dat vinden wij ook. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Nou, prachtig boek. Prachtig. Laatste vraag. Welke plevier heeft u nooit gezien en zou u nog graag eens willen zien? Uh, de, ik, de meeste plevieren heb ik nog nooit gezien. Ik, uh, ik, zat er, ik had dat net met uh, Daniel. U erom. heeft of te lang op Sint-Helena gezeten. <laughs> ja. Op de predio. Ja, nou, nou, volgende ja. maand ben ik er weer. ga ik weer naar Sint-Helena. Dus dan uh, ga ik ze weer kijken hoe het met ze gaat. Okay. Nou, we ja. wensen u heel veel plezier en ja, succes. Dank wel. Dan. Albert dank u, bijntema, dank u wel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, aan het eind van de uitzending nog even terug naar de Venolijn. Eh, 035 Met verreweg het mooiste geluid van de week: Henry Jansen. Almelo de Schilpost. in Landstraaf, Namens Chantal Koekoek. Molly Kater. Gronsveld. Menno de Vries. In de buurt van Herlen Tineke uit Lochem. Annemarie Verheul uit Winterzijk. Jelle Berens uit Varsseveld. Marian Stapel uit Breda. Jen van Leven. Landgraaf. Peter Houtman, S, vlakbij Den Bosch. Marja Breyer uit Vorden. Sophia Jonkman in Gronsveld. Met Harm Edens in Lelystad. Jan Gijs van Zuid-Amerika, Goedemorgen. Zojuist zijn er ongeveer een 800 kraanvogels overgekomen. Een geweldig gezicht. Kruip, kruip, kruip. Kraanvogels. Oh, Wel. Vroegevogels.vara.nl Alle achtergronden, contactgegevens... Uh, alle relevante informatie over uh, deze uitzending. Heeft u al uw favoriete vlinder bepaald? Hè? Doe het nu, vul hem in, uh, de vlinderverkiezing. Eind april, 28 april... maken we bekend wat de mooiste vlinder van Nederland is. ja en Mocht u nou uw favoriete vlinder zien vliegen... probeer hem dan eens vast te leggen op uw filmcamera... of met uw mobieltje, uw eigen gemaakte natuurfilmpjes... Uh, kunt u uploaden op de site. En de leukste filmpjes zenden we uit in Vroegevogels TV. Ja, daarover gesproken... Aanstaande dinsdag in die tv-uitzending. Rammelende hazen en spectaculaire beelden van het vangen van een buizert. Dat ja, jij gedaan. Dat ik, ja, wa, waanzinnig. Als je, als je hem ziet, het is alsof hij de huiskamer in komt met klauwen. Dus dat kijken. is uh, aanstaande dinsdag 20 over 7 op Nederland 2. Ja, we krijgen nu nog een berichtje binnen van Pim Lemmers. Onze eigen imker die meldt veel meldingen van dode bijenvolken uit het hele land. Sommige imkers zijn alles kwijt. Nou, volgende week hoort u daar vast en zeker daar meer over. gaan we induiken. Tot dan. Uitzoeken. Tot volgende week.